Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Nigeria hebben leden van een bende zeker 30 gijzelaars vermoord... schrijft een Britse omroep in BBC. Onder hen waren drie vrouwen die zwanger waren. De gewapende bende ontvoerde 51 mensen uit een dorp in het noordwesten. In Ruil voor ongerekend zo'n 500 euro per gegijzelde zou de bende de ontvoerde mensen laten gaan. Inwoners van het dorp betaalden het losgeld in twee termijnen. Vervolgens werden wel 17 vrouwen en een jongen vrijgelaten.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 Schroef heeft tegen de Israëlische president Herzog gezegd dat Nederland zelf maatregelen neemt. als Israël te weinig doet aan noodhulp. Oud-burgemeester Abu Talib van Rotterdam wist niet van de aanslagplannen op het Songfestival in 2020. Vorige week begon een rechtszaak tegen de 23-jarige verdachte uit Zweden. Daaruit bleek dat het Nederlandse Openbaar Ministerie wel op de hoogte was. Abu Talib zegt tegen de omroep Rijmond dat hij elk snippertje informatie had willen weten. De Koppelkerk in Maastricht is per direct gesloten omdat er meerdere stenen uit de gevel zijn gevallen. Dat meldt de regionale omroep L1. Het gebeurde een paar weken geleden al. De stenen vielen op de stoep, maar niemand raakte gewond. Na onderzoek zegt de gemeente dat de veiligheid van mensen rond de kerk niet kan worden gewaarborgd. Het weer vanavond en vannacht opklaringen bij ongeveer 11 graden. Morgen zon, maar ook buien. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm.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 En welkom bij de tweede uur alweer van Play It Loud Underground. En vandaag doen we de Dutch versie met alleen maar yeah. Nederlandse bands. Mijn naam yes. is Ben van Rode, links voor mij rechts voor jullie. Mocht je via de web kijken, Marcel van Kuik. En yeah. weer onze gasten, Marcel en Menno. Welkom, en heel nogmaals. Je luisterde naar uh, Alter Divorced from God van het controversiële album toen Youth Against Christ. Dus yeah. dat... Dus dat. Dus dat. Hebben we het nog? Naar ons zin. Yeah. Ja, zeker. Voor mensen die abroad uh, this dit is uh, Dutch radio. En usually, uh, of it's in Dutch, so Dus je hear Als ja. het Dutch sounds. Maar de muziek is. is Voor iedereen. En we gaan Dutch nog een praten. Want dat is waar we goed zijn. Zo, tweede uur, zijn we weer? Yes. Like it. Helemaal goed. Altar, ik hoorde dat je uh, in het voorprogramma hebt gespeeld. Ja, dat is heel lang geleden. Volgens mij was dat in Heru Gewaard. Toen, toen nog uh, de heren van Jericho of zo, of de Heilig, of hoe heette dat toen? 1994. Ja, de 94 jaar, zoiets is dat geweest. Zo ja. grappig vijf, dat er dan een vijf, keer weer naar boven vijf. Vijf. van: hé, hey, wacht ja, even. Ja, ja. ja dat, uh, die oude grijze hersenen van mij zo af en toe. kraakt in hoop, maar er komt soms nog wel eens wat nuttigs uit. Uh. <laughs> Helemaal geweldig. Ja. Ja, dat is weer heel wat anders dan Slechtvalk, wat we net hoorden. Deze is ja. en dit is dan Divorce from God. Ja, sorry, maar, maar, maar mijn moeder luistert al niet meer. Nee, die is al afgehaakt. Die naar nou, de eerste ja. nummer is alweer afgehaakt. Ja. Maar respect al, ja, dat ze nog steeds geluisterd heeft. Zeker, ja. Ja, wie weet, misschien... Goh, ik vond nee. Ja, het uh, nog steeds. Uh, uh, ja, de, nu echt met de Nederlandse tekst. Tot de laatste granaat. Dus uh, Black Metal Band, Samad. Samad? Ja, uh, yeah. knallen er maar maar in. Oké, okay, gaan we doen. Ik was al aan het praten. Ben ik al live? Ja, je bent al live. Oh echt? Ja, joh. Oh nee. Oh nee. Niet terugluisteren. Je bent nu naar doodfans in mijn bloed aan het luisteren. Uh, ja. En, en nu niet meer. En nu niet meer. En daarvoor Wat was, was uh, tot de laatste granaat van uh, Thamat. Uh, we krijgen inderdaad uh, vraag, uh, vaak de vraag, kan ik dit terugluisteren? Ja, je kan dit terugluisteren. Uh, ga naar de website. zfm. Ja, uitzending gemist. Uitzending gemist. Ja, je moet even naar de website van ZFM gaan. Even naar de website. He. Voor, ja. uh, maar het, het kan even weg. duren voor de voor het show van ja. wordt. Dat doet online. meestal een week of twee weken. Ja, maar het laatste was hier uh, vrij snel geüpload. Uh, we hebben het interview met Pitchfork gehad vorige week. En uh, toen stond het programma Dat al uh, de dag erna online. Dus het uh, ja. kan ook heel snel gaan. Dat dus hangt je ervan kan het af allemaal die, uh, uh, luisteren. Ja, het is vieze dingen we hem hebben gezegd. Je ja. kan ons ook volgen op Instagram... Play it loud underscore underscore ZFM. Nee, wel. Ik heb het iedere week fout. <laughs> play it loud ja. underscore underscore underground ZFM. Daar kan je ons vinden. Ja. Facebook, Ach, ingewikkeld. die weet jij. Ja, dat, dat is uh, play it loud. At, dus ad geschreven ZFM Zandvoort. En, uh, en like je. de pagina. Volg ja. ons. Doe je verzoekje. Blijf je op de, de hoogte van alle nieuwtjes ook. En uh, wat er komen gaat qua programmering. Yes, ja, dat was hem. En we zitten hier nog steeds met twee onze gasten. Jee, Ja. Ja! Van de, van de, van de <laughs> Mephatic. Yes. En Hardhead Area. Daar gaan we en straks nog Nog, nog meer op. dingen? Speelt er nu nog wat? Zijn jullie nu nog bezig met nee. dingen? Nee. Komen er nog dingen? Ik ben heel erg met mijn pensioen bezig. Met je pensioen bezig. <laughs> Ik kan niet wachten. Ja. Ja. Ah, het kriebelt wel weer ja. de laatste tijd, moet ik ja. zeggen. Ja. Ja. Recentelijk nog wel een hobbybandje gehad: uh, Brainpulp. Brainpulp. Brainpulp. Oh, Leuke naam. Ja. Ja. ja, zo heette mijn allereerste schoolband en die een uh, ja, nieuw okay. leven ingeblazen. Ja. Maar, uh, ja. En jouw zoon, hoorde ik? Maar zo'n, ja, die... Uh, ook oh, even promoten. Ja, ja, ja. ja uh, goede drummer. Die uh, is net toegelaten tot het conservatorium. Dus ben kijk. ik uh, trots op natuurlijk. Ja, Absoluut. En die dat. speelt in uh, trash metal band Ignition. En die hebben ook wel een paar leuke optreiners gehad. Zijn druk met eigen nummers aan het schrijven. Dus, uh, Kunnen we ja. dat vinden op YouTube slash Spotify ergens anders? Ja. Ja? Ja. Kijk. ja. Oh. Nou, kijk, oh. ja. Ja. Alleen, ik geloof dat er nog tien bands zijn die Ignition United. Dus oh ja, ja. ja. Echt genaam, dat is wel een populaire naam inderdaad. Maar, uh, ja. Nee, ze staan op Spotify. Uh, okay. Op YouTube uh, staat ook het einde en ander. En op mijn telefoon staan heel veel uh, live optreden. Ze. Oh, okay. Maar ja, ja dat, uh, komt niet nou, dat is jouw telefoon. Dat is mijn telefoon. Ah, ja. Precies. Ja. Maar als er ooit wat uitgebracht wordt, dan uh, uh, gaan we dat voor, zeker uh, draaien. Uh, voor de volgende playlist van volgende ja. maand. Bijvoorbeeld. Als ik het goed opschrijf, maar dat komt straks wel. Dat is helemaal leuk. Ja. Je gaan misschien iets nieuws doen, of niet? Gewoon lekker? Ja, er staat word... dikst in de... Nee, niet, uh, niet, niet groots gepland. Niet groots gepland. Ja, dan nee, dan groots. gaan we weer gewoon lekker eens een keertje wat uh, oude nummers op Wat de andere bandleden, spreken jullie nog? Of? Ja, zo af en toe. Onze gitarist nog wel, onze drummer niet meer. Niet meer. Maar dan gaat het waarschijnlijk... Uh, Marcel uh, Junior uh, Bor, die gaat waarschijnlijk dan uh, drummen. Oké. Okay. kijk. Jawel, dat doet hij wel. Ja, dat doet hij wel. Dat doet hij wel. Ja, Honderd procent. <laughs> Leuk. Ja. bedoel, ik niet iedereen gaan kan we nog zeggen dat ze om... iemand uh, die een doet uh, als drummer. Nee, nee, dat is waar. <laughs> nee. Normaal is het allemaal van, oude jongens krentenbrood en uh, ja, we weten wat het vierkwartsmaat is. En, en gaan. Ja. <laughs> En jullie, welke bands zijn jullie nog in? Waar, waar wat was je eerste band wat je luisterde? Wat... Ja, toevallig, uh, de andere Marcel zei net... Wat het eerste album was wat hij kocht uh, was Altar. Ja. Uh, mijn allereerste album wat ik kocht was... Uh, en dat weet ik echt nog heel goed... Uh, dat was een album van uh, Nuclear Salt. Nuclear mijn... Salt? Ja, dat oh, ja, ja, was het ja. allereerste album wat ik kocht. Ja. En dat weet ik nog heel goed omdat naast mij... twee gasten stonden met van die... Uh, Echte battle jackets erop met hectic op hun rug en hectic, dat was een van de ja. uh, beruchte underground bands van Amsterdam, uh, van Amsterdam Noord uit de sowieso. jaren 80. Ja, ja. En, en later ben ik heel goed bevriend geraakt met die gasten. En, en dat is uh, de drummer van Hectic, is weer de drummer geweest van mijn waar Menno in zat. Ja. en daar ben ik ook weer bij gekomen, dus ja. dat is allemaal in elkaar verweven eigenlijk. Een uh, grote uh, ja. cirkel is het eigenlijk. Ja, ja. ja. leuk. Ja, ja. ja vaak zo. Ja. Jouw eerste album, Menno. Uh, dat? dat was op een bandje. en Dat was uh, Jailbreak 74 van AC DZ. Oh, ja. Dus uh, dat zat ik, uh, was net uit de liers. Ja. Ik was altijd helemaal gek vroeger van Elvis Presley en AC Als kind zijnde. Ja, ik begon met Bon Jovi. <laughs> ja, ja. Ja. ja. Daar ken jij ook niks in doen. Nee. <laughs> nee. <laughs> toen werd van het je terechtgekomen. Ja. Is ja. ja. Toen werd het Kunst N' Roses Motorhead. Toen werd het Sepultura. Toen P. Uh, ja. herit Marduk. Ja. Ja. Zo Toen ging groeien. fout. Toen dacht mijn moeder, ja. wat ben jij? Ja, ze maar aan het ja Ja. ja. Uh, ik heb ze deze stoon eens gesproken. Pestis. Ja. Leuk, gezellig. Het, is, het komt weer uit 2011. Uh, ik denk, wil je het aankondigen? Maar ze dachten, ja. doe dat lekker zelf maar. En, uh, het is eigenlijk... Uh, hun band was Warlust. En dit hm. is eigenlijk eruit voorgekomen. Een beetje een site... Uh, wat heb, uh, maar ze traden daar ook op? op uh, nee. Oh, ze waren daar. Ze waren daar. Oh. Gewoon, uh, ze liepen ik. daar gewoon rond. Je kon ah. ze zo aanraken. Ja, ik kende dus ze ook of zo. Of, <laughs> ik uh, kende dus ze ook nog, ja. Je kent ze pers persoonlijk? Of? Oh, ja. Ah, ja. kijk. Dat Leuk, hè? Nice connecties, Leuk, ja. ja. absoluut. Dus ik zeg, ik ga jullie draaien op de ja. radio. Het wat is de kans? Helemaal tof. Dus hier komt de uh, Plague Ridden 2 van Best is. Yes. Pestis, bleek in een um, Ze staan niet op Spotify. Mocht je pestis opzoeken op Spotify, dan kom je bij een hele andere band uit. Uh, ze willen misschien ooit nog wel op Spotify, maar nu even niet. Okay. Dus uh, vraag het hier aan. Hier kan je het luisteren. Ja. En dan nu, onze gasten hebben ja. yeah. eigen band gehad. Ja. Vertel. Heart and Area. Heart and Area. Heart Area, ja. Ja, fantastisch. Eigen... Jaar. Jaar. Uh, dit is in 1997, hebben we ja. deze CD ja. gemaakt. Ja, ja. Uh, ja, was gaaf, toffe tijd. Ja. Eigen oeverruimte hadden we uh, ja. in het Vondelpark, ja. oude bunkers onder de Konstantinuigenstraat. Ja, van Junkie XL. Ja, die zaten daar ook, ja. er gebeurt nog steeds daar van alles. Ja. En uh, ja, dan konden we 24 uur per dag uh, konden we oefenen. Dus ja, uh, als de kroegen dicht gingen, s'nachts op het laatste plein, dan gingen we met z'n allen naar de oefenruimte. En dan gingen we nog de hele nacht door en uh, ja, spelen. De oefenruimte was toen gesloopt, hè? De Jan Scheverbrug ging er toen doorheen bij de oude repetitiehuis in Amsterdam Oost. Ja, die ging weg. Die maar ging maar uh, weg. die in het Vondelpark. dat uh, was tof. Je hoorde ja. alleen af en toe een tram uh, overrijden. Dus <laughs> met opnames <laughs> hoorde je af en toe knoem knoem ah, ja? doorheen. <laughs> ja. En uh, Weile Frits Bolkestein kwamen we zo af en toe tegen met zijn hondje, s'avonds. Ook nog, ja, ja. Maar. Ja, maar. Ja. Onze grote inspiratiebron. Daar ja. <laughs> <laughs> was de de naam. Waar komt die vandaan? Uh, nou, dat is een leuk verhaal. Die heb ik ook al eens een keer verteld uh, in een uh, AT5 uh, dingetje. Uh, ik werkte toen de tijd op shipdock in Amsterdam-Noord. Dat is nou een uh, dame. Dan bouwden ze grote schepen. En uh, ja, op die gangways naar die boten toe die we repareerden, daar stond op hard het area. Helm verplicht. Ja. Mm -hmm. nou. Ja, een een en één een is af. twee. Ja, okay. Hart, weet je, hart. Ja, uh, Oké, okay, dat is dan van de hel, maar wij hadden meer in het hart over het spelen. Ja. Dus dat. Nou, wel geheimig, ja. dachten we. Nou, oh. het werd, uh, Ik gooide hem toen op en uh, werd uh, op het met de luid gejuich. Toen was het <lacht> geboren. <lacht> ja. Maar zo ontstaat ja. <lacht> ja. <lacht> Eén CD, twee CD's, meerdere? Nee, nee, nee. gewoon eentje. eentje. Uh, gewoon een demo in. Uh, ja. CD en ja. uh, nog een paar hele toffe nummers op de ja. plank liggen, die helaas nooit uitgebracht zijn. Nee, uh, uh, hmm. Wel opgetreden. Ja, ja. ja zeker. Ja. Zijn we net al in de arena zelfs. Ja. In de arena, ja. ja. ja. Hotel arena <laughs> dan. Maar ah, goed. En uh, Melkweg, uh, ja, Melkweg, tijdens het Amsterdam Hart Festival, ja. moesten we een uh, Johnny Cash nummer uh, moesten we verbouwen. Ja, verbouwen, nee, verbouwen. in een bestand metal nummer. met <laughs> een metal versie, stop. Echt, uh, okay. Dat was ontzettend ja. leuk. Ja, dat ja, was zeker ja. leuk. Ja. Nog een plan de, de nummers die op de planken liggen uit te brengen? Nou, ja, ja, ja. Ja. Ik wil ze... Ja, We het staat allemaal op een cassettebandje. kassettenbandje. Ja. Het ja. is ook nog 30 uh, oh, okay. jaar oude cassettebandjes. Ja, ja zo'n heel kleintje. Zo'n master -tapie. Ja. <laughs> is wie, ook, weet, uh, wie weet. Wie het. weet. Ja. We hebben ja. een opkomst, hè? Die kassettetapes. Ja. Uh, dus. ja, ja, ja, zeker. En anders vraag ik gewoon aan mijn zoon of die ze met zijn band... Uh, nieuw leven in kan blazen ja. ja. ja. Nou ja, dat is... Een nieuwe versie van mij. Ja, wie weet. Ja. Het nummer Cross Conduction gaan we naar luisteren. Dat ja. Is daar wat over te vertellen? Oh, uh. nee. nee, nee, nee. <laughs> ja. je, zit, je zit bij elkaar met z'n allen gezellig. En de een speelt een riff. En de andere doet iets erachter aan. En zo ontstaat vaak een nummer. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. ja door de jaren heen ben je zo lekker op elkaar ingespeeld En uh, dan komt er wel eens wat. Nou, ja. Ja, we gaan hem Jullie ja. persoonlijke favoriet ook? Ja. Nou, ik vind het wel een heel lekker nummer, ja. Ja, ja zeker. Uh, het is het openingsnummer van de cd. Uh, okay. Misschien een beetje in, in, voor mij te grijs gedraaid... dat ik daardoor ja. andere nummers op die cd uh, <laughs> nu ik ik wat preferen. meer prefereer. Maar ja. ja. ja. Nee, maar zeker wel uh, een dat kraker dat is ik. het. Ooit okay. ja. oh, verwacht dat het op de Zandworst de radio zou komen. Oh, nou, echt, hè? Ja, een droom die je uitkomt. Ja, dat dacht ik wel. Ja, maar ja. ja, ja, hebben oh, we, we, we, we heel last. lang op moeten wachten. Dat nou, kondig jaar je jaar droom aan. Al. Ja, precies. Ja. Ja. precies. Ja. Jullie mogen het ja. zelf ja. aankondigen. Ja. Ja. Nou, jongens, uh, maak je klaar. <laughs> Zet je bandje <gassettebandje> aan. Zet hem op rek. En hier komt Hardhead Area met Cross Conduction. In een, in in voor de straat. Zeg er waren te staan. Op een vekers zijn die rust tegen zijn ik hard. Van die hele leger teamen leger op een vrienden zijn. Niet omdat ze vrienden zijn, maar omdat ze vrienden zijn. Fucking rotte, bleuren op, Mensen dommen zijn, heilige bleuren stop. Vroeger zagen jullie sleutels op niet staan en lieten nog gaan en daar. Het verhalen dat jullie al jaren taalt en in de OP and het al hadden gesteund. Maar we deden het zelf, het is misgekleurd. We weten toch wel wie onze echte grappen zijn. En dat jullie klimmen praten stuk belammer zijn. De rollen zijn nu omgedraaid. Het lijkt mag, maar ik zeg jullie sukkel. het slijm met de rail! Dit is wat ik heb er kwijt. Dit is wat ik heb ik kwijt. Wat ik heb wat ik heb ik kwijt. De woorden aanschrijven is het en grappig Maar nou iedereen het doet, wordt het allemaal wat slappig. Iedereen die roept, schiet je neer dan stek je dood en teken dat ze zijn, maar niet de idioot En noemen het een stijl die de opa heeft begonnen Maar een rof roven tot te doen heb ik het echt al nacht verzonnen En absoluut ook nooit op die manier bedoeld En het hete van de nat is een vanaf gekoeld Van nou aan weg om de tekst, om net shit te kraken Draag jullie nou een serieuze stijl te maken Is dat groot? Nou? Is niet al een grote grap? Je denkt indruk te maken, maar jij eet alleen pap Als jij jezelf zelf wil verbeteren, ik klier Kom je zelf nog tegen openaren. Manier. Misschien ben jij ja, nog wat op mij, maar dat duurt maar even Want als jij volwassen wordt, dan zou je mij gelijk geven Tot het ander gewaf om de kom betaalrijdt, die geven jou een gaaf Op de bos. van mijn mond in je oor, in je ziel. als taal zuur in je hersen van de wiel. Mijn sterke kant dus dat ik net wat grappen. dat weer iedereen op zijn pik kan trappen. Ik zou kunnen zeggen, ja dat me meneer, dus ik steek je neer. En ja steekt niet neer, maar ik steek je niet neer. Of mij niet, niet neer, nee ik ren je neer. Hoe dat doet zin? Want ik doe deze zit vol mijn beroep. Dus geen troep van je amateurgroep, want je hebt nog geen reet voor hiphop Ga dan je hot alleen maar als een gekker het grote geld af Waar? me gaan, de wikkels waar je slag hadden Fokken met mij jezelf, zelfs fokken met je vader Ga je niet vergissen, wat er altijd is En is net zoiets als tegen de wind vissen Probeer het diep op je plicht geheim Want er was je superman en wat is het wel nee. dus ja, ik wacht met al de je stijl En je helft was die hem gewoon mee, playtime -play. We beginnen alsjeblieft niet over als een petalo tot En als dit project naam Nederland verkeerd is voor mij naar Moteva, waar mijn leven dat is Dat is heel wat anders op uh, Vleeslaat Underground. Ja. We hoorden de oostero Maar dit was ja. een samenwerking met Nembryonic. Vroeger ook wel Nembryonic Hammer Dead ja. genaamd. En jullie kennen die gasten ook, wel, hebben we ja. al gehoord. Ja, Pascal, Gepoeld met Pascal. Ja, dat ja. dat ja. was death pee, voor ja. de mensen die het ja. weten. Pascal, ja. weet je, hè? Leuk. In hoe je die kroeg? Naast Ferrie daar? Naast ja. de Tattoo Palace? Ja, de, de, was het niet de blondies of zo? De sint ik hoorde die niet eens met. Nee, we zien, nee, nee, nee. nee, ah, nee Vijzel is Vijzel, ja, ja, ja, Vijzel. Ja. Ja. Op, op die 96-95 hebben ze nog opgetreden Dus alle metal bands. En iedereen vond het geweldig. Ja. De Oostelijke is fantastisch. Dat Ja, Pozies, ja. Blast, hebben ze vaak gezien. Ja, echt waar. Ja. Ja. Ja. En ze hebben zo'n één keer een commercieel nummer gemaakt met het, het uh, Commercieel Amsterdam, of hoe heet dat? Origineel Amsterdam. Amsterdam. Ja. Ja. Is nog opgenomen in de vluchtheuvel waar ik gedart heb. Dat Oostche, was wel heel Amsterdam. Oh. Ja, als Precies. Ja, <laughs> ja. Zo maar dit was dus de samenwerking met ja. Nembrion Daarom draaien we dit ook. Uh... Ja. Ja. Ik ja. heb ja, heel je veel Oslo-porties bij maar normaal draaien we dit niet op. Uh... Nee, niet op. Nee. Nee. Maar goed, dat is wel leuk voor de verandering. Uh, gaan we nu voor de concert? Uh, no. Of gaan we uh, nog een nummer draaien? Nee, doe nog een nummertje. Daarna uh, kunnen we concert gaan. Een sinister worden. nummertje. Ja. Yep. Unseen darkness from the sinister All right I'll make this call to death I want the voice of the sun of sand And the night when you I'm with Greek I'm born I'm still For the past This is the time I'm born I'm sleazy Death in the beauty store The only voice That the Skulls of Sinister Warrior met Unseen Darkness. En uh, we hebben weinig tijd. Want uh, ja. we hebben meer gepland... dan we gaan doen. Ja. Uh, we hebben nog de concertagenda. Met yes. Marcel. Gaan we doen. De Play It Loud concertagenda. Uh, Tarja Turunen, de stem die we natuurlijk allemaal kennen van Nightwish... Uh, en die de symfonische rock op de kaart zette, is terug ooit de frontvrouw Dus van Nightwish liet Tarja de wereld kennis maken... met een unieke mix van klassieke muziek en metal. Met haar krachtige stem en indrukwekkende optredens... veroverde ze een plek in de harten van miljoenen fans. Sinds ze in 2005 haar eigen weg insloeg... heeft Tarja zichzelf opnieuw uitgevonden als soloartiste en haar stijl verder verfijnd. In de zomer van 2025 gaat ze op tour met Living the Dream, de hits tour. En deze tour is een ode aan haar carrière en brengt haar naar grote festivals en een paar intieme clubshows, waaronder 013 op 29 juli. We kunnen ons verheugen op een setlist vol hoogtepunten, haar grootste hits en favoriete nummers, die samen een muzikale reis door haar carrière vormen. Een voorprogramma komt van de Skies. De tickets kosten 39,80 euro. De zaal opent die avond om 7 uur en de aanvang is om 8 uur. En van 30 juli tot en met 2 augustus vindt het jaarlijkse metal, Walhalla, een open air weer plaats met headliners Machine Head, Guns N' Roses, Pepper Roach, Kojira, Apple With Implantation, Saxon, Dimmoborgier en nog heel veel meer. Het festival is natuurlijk al lang uitverkocht. Maar er zijn via hen nog mogelijkheden om tickets te bemachtigen. Via de ticketmarkt of de officiële wachtlijst. Meer info vind je op www.wakken.com. Vers uit de krochten van New York duikt een death op als een van de meest spraakmakende namen binnen de new wave of death metal. Met hun mix van ronkende riffs, graftsack grooves en ranzige gorgelende vocalen brengen ze een gore ode aan de death metal van de jaren 90. Denk aan Cannibal Corpse en Morbid Angel, maar dan opgepompt met een moderne hersenverscheurende energie. Fans van Blood Incantation, Tomb Mold, Gatecreeper, 200 Stab Wounds en Sanguisaur Sugarbug. Lekkere naam. wezen bij een Little Devil op 2 augustus. Support Act komt van The Celestial Sanctuary uit de UK. Serveert sinds 2019 smerige oldschool death metal... met invloeden van carcass en cannibal corpse. Tickets kosten 16 euro's, exclusief service kosten. De aanvang die avond is om half negen. En in 1985 werd Trash Metal Band voorbinnen opgericht in de San Francisco Bay Area. Na twee lange breaks door de jaren heen en hier en daar wat line-up wisselingen... zijn ze nu terug en komen ze naar Dynamo voor een ouderwetse trash metal show. Door de jaren heen hebben ze een aantal platen uitgebracht? Wie herinnert zich voor nog? voor Binnen Evil uit 1988 of de live EP Raw Evil... die overigens opgenomen werd op Dynamo Open Air in 1989. Met hun tweede terugkeer staat er ook nieuwe muziek aan te komen. Deze plaat wordt ook ergens dit jaar nog verwacht. Op zondag 3 augustus komen ze weer terug naar Dynamo. Dit keer voor een matinee show samen met support van Warbringer en de Eindhoven's Treasures Headless Hunter. Tickets in de voorverkoop kosten 29,50 euro, aan de deur 30 euro's. De zaal opent die dag om 3 uur en de aanvang is om half 4. Mm-hmm. <laughs> En de Amerikaanse alternatieve rockband Helmet... vormde begin jaren 90 de missing link tussen indie rock en metal. Het tweede album Meantime 92 betekende hun doorbraak... mede doordat de geweldige single Unsung zo ongeveer elk nachtelijk uur op MTV was te zien. Zware riffs, staccato, gespeeld, liefst over ongebruikelijke maats maatsoorten. Dat is al die jaren het handelsmerk van Helmet gebleven. In 1998 ging de band uit elkaar, maar sinds 2004 zijn ze weer terug. Een vruchtbare reunie, want sindsdien heeft Helmet... Meerdere, alweer meerdere platen uitgebracht, met cover live album Move On uit 2024 als meest recente. Je kan de band dus nog live zien op zondag 3 augustus in de Tivoli Vredenburg... te Utrecht. Tickets kosten 33,25 euro inclusief servicekosten. De zaal opent om half acht en de aanvang is om half negen. En tot zover de concertagenda. Ben weer uh, terug naar jou. Ik vond het ik, uh, vrij duidelijk. Ja toch? Ja, Dacht ik ook. Absoluut. Even kijken wat hebben we toch wat? We hebben even nog even. Uh, we ja. hebben nog twee bands gepland, maar waarschijnlijk moeten we er één skippen. Uh, ja. Die gaan we door. Naar uh, volgende maand uh, gooien. Gewoon, uh, alleen nog niet zover met uh, oh, mijn planning. ik praat ja. wat langzamer. Ja, ja, dat is goed hoor. Uh, <laughs> Engren, sorry. Ja. Past, past niet, is mijn fout. Past even niet in de planning? Nee. nee. Maar we zitten hier nog steeds met onze twee gasten. Marcel Menno, ja. Ja. dit is ook <laughs> late, late uur. Ja, echt. Ja, en we hebben er nog één een, een, een ja. beentje te gaan dan. Dat is heel of Bullets. Ja. We hebben Aspects gedraaid en Martin van der Rune ja, speelt in Rot Rotten Casket heeft hij ook. Ja, dat hadden we klopt. ook kunnen draaien, maar ja. Heel of die veel geur. Drie ja. hele goede albums afgeleverd. Zeker weten. Absoluut. En nog iets recentelijks, geloof ik ook, toch? Of ouder materiaal, dacht ik. Ja, ze hadden nog iets uitgebracht. Uh, hele of Ja. Nou, dat weet ik niet. Nee, oh, niet. Nee, ben ik ja, weer niet op de hoogte? Nee, ik, uh, ik weet ook niet precies de titel, maar volgens mij was het oude materiaal. Uh, uh, oh, dat zou kunnen. Uh, een EP, geloof ik. Vroeger, uh, de eerste EP werd, geloof ik, opnieuw uitgebracht. Daar stond maar bij. Jullie zijn ook van de Hell of Bullet? Zeker. Ja, ja. zeker. 100%. Het ja. Ja. is uh, dus dan dit, toch uh, een uh, goede keuze dat we die gaan draaien. Zeker weten. Ja ja, dus ja, ja, ja, ja, ja. Spijt voor... Uh, ja, uh, nog een band. Er was nog iets. Ja. Die kwam na Hell of Bullet. Ja, of Bullet. Uh, kwam er nog één. Ik is, weet ja. Courts. Uh. Ik weet het niet. Hoe je die ben nou? Nou, nee, dat googlen we zo direct. Ja, ja. precies. We hebben erop los. Dit komt iemand Komen van de, op. De, ja. de, de Undefined Wins. Komt dat. Album van 2010 is dit het nummer uh, Operation Z. En straks hoor je ons nog even. Ja. De dus dat is het en Ja. Yes. Tot zo. Er is een ja. zet wat alweer het laatste nummer was van deze uitzending. Ja, gaat snel hè. Heren, zich vermaakt. Ja, ja. uit ja. de mate. We willen jullie hartstikke Leukker. bedanken. We vonden het echt ja. uh, heel ja, leuk. We willen jullie, jullie bedanken. Nou, ja. Ja, Jullie bedanken ja. voor de komst, hè? Ja. Ja. ja, we doen straks een groepsnuffel. <gül> <Ja>. <gül> Buiten de webcam. Ja, nee, nee. Oké, oké. Binnen Ik vond het enorm leuk dat jullie waren. Ook gezellig. Leuke anekdotes, leuke dingen. Ja, ja. ja al, er komt weer heel veel bovenborrelen. We ja. kunnen ja. wel een paar uur door kunnen lopen. Genoeg ja. materiaal ja. Voor, in, ja, we kunnen, voor. We kunnen we niet het volgende programma... Het uh, de derde uur gewoon erin. <laughs> Fuck Damn. them, non stop. We gaan gewoon door, jongens. <laughs> We hebben bij geen muziek meer. Ja, één nummertje, nee. geloof ik. Het was. Maar, uh, nah. Ik ben er, uh, als het goed is over een maand weer. Tenzij ja. mijn vrouw bevalt. Maar, uh, oh, ja. ja. Ja. Ja, in september uitgejaagd. Ja, dat krijgen we ja. ook nog, ja. O oh, jee. Ja. Ja. Ja, ben heb, uh, Papa Ben uh, minder minder <laughs> Ja, tijd. Papa Ben. Maar oh, ja. ik heb de, de halve playlist voor volgende maand al klaar staan. Ah, dus uh, uh, een nieuwe best, die ja. we helemaal niet gedraaid hebben. Dus oh. het kan wel. En elke keer denk ik weer: god, dan moet oh, ik draaien. Haal je ze toch weer? Ja. steeds uit. Ja. <laughs> hoe lang hebben we nog? Aandacht of niet. En al zijn ja. die carnabeljons maar gewoon. Ja, precies. We doen nog wel een Dutch Underground Part 2 of zo. Ja, ja. Uh, uh, hartstikke bedankt. Ja, super. Ja, jullie, jullie ook. ook. Ja. ja, super. Zeker. Wel thuis. Jij ja, ook weer bedankt. Ja, voor uh, natuurlijk graag gedaan. Aan elkaar draaien. Uh, ik bedank ja. mezelf. Ja, jij ook bedankt Ben. Ja, graag gedaan voor het uh, aan elkaar praten. <laughs> en uh, ik spreek jullie en volgend voor de, jaar. Heb jullie nog een slotwoord volgend jaar? Volgende, jaar? Volgende maand hoop ik. Volgende maand. Ja. Volgend jaar, ja. <laughs> Een slotwoord. Ja, Nou, slotwoord. Man. Nou, kom op. Ja, Gooi ik, hem erin. Ik, ik hou gewoon van iedereen. Die ah, van metal houdt. Ja. Ja. <laughs> Wij ook. <laughs> mooie, we geven iedereen graag een podium. Dus uh, ja. Doe we graag bij play-out. Jullie uh, onwijs bedankt. Wij gaan ja. eruit. Uh, we uh, er uh, uh, ja. worden eruit gegooid. Volgende straks. week uh, ben ik er uiteraard ook weer. Dan uh, horen jullie een um, maandoverzicht van jullie. Van alle grote bekende namen binnen de metal scene. En daar heb ik uiteraard ook nog een, uh, een kleine tribute aan uh, Ozzy. Kijk, ja, want luisteren God dus. heeft bijvoorbeeld een, een mooie cover uitgebracht. En, ja, nog eentje. Die, ja. Daar hoor je volgende week natuurlijk allemaal Helemaal voorbij goed. komen. En natuurlijk heel veel grote namen. Dat was hem. Ja, Helemaal volgende goed. week. Ik doe mijn boekje dicht. Luisteren allemaal. Trekken eruit. Ja, Klaar ermee. En dan gaan we over op het, uh, het nieuws van 11 uur. Zullen weer alleen te zijn. Ja, helaas wel. Dat is de muziek. een...